zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Met zo in het uh, NOS Radio 1 journaal alleeit Wolfse de burgemeester van Utrecht die er na deze termijn mee ophoudt. Eerst krijgt u het NOS journaal van Jan van der Putten. De politie van Boston heeft nog eens drie mensen gearresteerd voor de aanslag bij de Marathon. Dat meldt de politie op Twitter. Het drietal zit vast. Het zou gaan om studenten, kennissen van de 19-jarige Jahar Charnayev. Die is aangeklaagd voor het plegen van de aanslagen. Ze zouden, net als hij, student zijn aan de Universiteit van Massachusetts in Dartmouth. En hem na de aanslagen hebben geholpen. Bij de aanslagen in Boston op 15 april kwamen drie mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Kort daarna werden de broers Tamerlan en Jahar Charnayev verdacht van het uitvoeren van de aanslagen. Tamerlan kwam om het leven bij een schotenwisseling met de politie. De ANWB is kwaad op staatsziekenhuizen in Spanje en Portugal... die te hoge rekeningen sturen aan Nederlandse vakantiegangers. Het gaat om ziekenhuizen die de Europese gezondheidskaart niet accepteren. En rekeningen sturen naar het huisadres van de mensen... in plaats van ze af te handelen met de zorgverzekeraar. De afgelopen twee jaar zijn zo'n 50 ANWB-leden geconfronteerd met torenhoge rekeningen. Volgens de ANWB houden de ziekenhuizen zich niet aan Europese afspraken over spoedeisende zorg voor toeristen. De ANWB heeft met een aantal zusterorganisaties de Europese Commissie gevraagd ervoor te zorgen dat er een eind komt aan deze praktijken. De politie zegt dat Republikein Hans Maassen gisteren op, de Dam, eh, die gisteren op de Dam is opgepakt... omdat hij met iemand anders is verwisseld. Volgens de politie werd hij in de hectiek, vlak voor de balkonscène door agenten aangezien voor een ander persoon naar wie de politie op zoek was. De campagneleider van het Nieuw Republikeins Genootschap... werd verzocht de Dam te verlaten en toen hij weigerde werd hij afgevoerd. Activiste Joanna, die naast hem stond, werd ook meegenomen... voor verstoring van de openbare orde, zegt de politie. Het nieuw republikeins genootschap twijfelt aan de lezing van de politie. De videobeelden van de arrestatie zouden niet op een vergissing wijzen. En het genootschap wil daarom een nader onderzoek. Koning Willem-Alexander heeft zijn neef prins Maurits benoemd... tot zijn adjudant in buitengewone dienst. Daardoor kan Maurits hem vertegenwoordigen... bij ceremoniële militaire aangelegenheden. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk, zegt koninklijk huisverslaggever Menno Reemeyer. Bij wat voor soort gelegenheden, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb niet meteen 1, 2, 3 een idee. Je zou kunnen denken bij de dodenherdenking op de Dam... waar uh, Willem-Alexander ook altijd uh, in uniform kwam... waarvan we uh, zaterdag ook zullen zien hoe die dan uh, gekleed gaat. Maar, maar ja, uh, Veteranendag, 29 juni zou hij hem kunnen vervangen... maar er zullen ongetwijfeld meer van die uh, bijeenkomsten zijn... waar hij als militair uh, moet aantreden. De koning heeft Maurits ook bevorderd... tot kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine... Door de troonswisseling is Maurits sinds gisteren geen lid meer van het Koninklijk Huis. En ook verdween hij uit de lijn van opvolging. Burgemeester Wolfsen van Utrecht stopt per 1 januari volgend jaar. Hij wil geen tweede ambtstermijn. Wolfsen was vanaf 2008 burgemeester van Utrecht. De PvdA is niet onomstreden. Er is drie keer een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Wolfsen zegt dat zes jaar een mooie periode is voor een functie in het openbaar bestuur. Omdat die niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt... zal Wolfsen geen gebruik maken van de wachtgeldregeling. De Amerikaanse hulporganisatie USAID moet al zijn activiteiten in Bolivia staken. Dat heeft president Evo Morales gezegd tijdens een 1 mei-toespraak in de hoofdstad La Paz. Volgens Morales ondermijnt de hulporganisatie zijn regering. USAID is gelieerd aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... en richt zich in Bolivia vooral op de strijd tegen drugs. Dat is weer nog. Zonnig. Vanavond in het zuiden meer bewolking en in Limburg wat lichte regen. Morgen op meer plaatsen wat regen. Later breekt de zon weer door en het wordt 13 tot 19 graden. Vrijdag wordt het 15 tot 20 graden met geregeld zon... maar ook kans op een bui. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden... Ondanks de meivakantie toch 90 kilometer file, de meeste vertraging bij Rotterdam en ook in het midden van het land. Lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Alfred Bunschoten 12 kilometer. Op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Alfred Brieden en Spijkenissen 7 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knopende Eewijk 5 kilometer.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 Het is vijf minuten over zes. We hebben some nieuws. We willen brengen bring our viewers this just into CNN. Boston police have confirmed three additional suspects have been taken into custody in connection with the Boston Marathon bombings. Het nieuws uit Amerika van dit moment. Daarom gaan we naar onze correspondent. Daar Wessel de jong in Washington. Wessel we horen het uh, drie arrestaties in verband met de bomaanslagen in Boston bij de marathon. Uh, wat is er inmiddels bekend over die drie verdachten? Ja, drie arrestaties, inderdaad. Daarvan uh, zijn er twee studenten afkomstig uit Kazachstan, die samen hebben gestudeerd met uh, Jagar Tsarnaev aan de Universiteit van Bedford, daar uh, in Massachusetts. Uh, die andere arrestant is gewoon een Amerikaans staatsburger. In ieder geval, die twee Kazachse studenten, ja, hun wordt ten laste gelegd dat ze de rechtsgang hebben willen beletten, obstructie van justitie, zouden ook uh, valse verklaringen hebben afgelegd. Er wordt ze nadrukkelijk dus niet ten laste gelegd dat ze mee hebben geweten werkt uh, aan die bommen, om het bommen te maken. Maar dus wat ze achteraf hebben gedaan. En volgens één nieuwszender, een andere nieuwszender... begrijp ik dan, uh, dan, dan CNN, dan van NBC... begrijp ik dat ze mogelijk uit de kamer van Jagar Tsarnaev... dat ze daar spullen hebben verwijderd... nadat die bommen waren, waren afgegaan. Dus dat is toch al met al wel vrij ernstig. Ja, zeg, en hoe is het met dat uh, jongere broertje? Is het naar aanleiding van, van zijn verhaal misschien... dat dit uh, naar boven is gekomen? Nou, ze hebben in ieder geval met hem gestudeerd. Dus het uh, zou naar aanleiding daarvan kunnen wezen. Maar goed, dat zijn dus uh, die, die, die twee Kazachse studenten die dus aangehouden zijn. Er is dus nog iemand aangehouden. Een Amerikaans staatsburger. Mogelijk dus een vrouw zou dat ook kunnen wezen. Maar er is al gezegd: het is in ieder geval niet de weduwe van, uh, van Tamarlan Tsarnaev. Uh, uh, die dus ook die tot overleden de islam. Is. Uh, ja, die dus overleden is, inderdaad, zijn weduwe. Want er wordt natuurlijk nadrukkelijk nu uitgekeken naar een vrouw, want het gerucht gaat het verhaal gaat dat op de restanten van die snelkookpan... dat daar vrouwelijk DNA op is gevonden. Goed zeggen, eerst werd gedacht, het is echt iets van deze twee broertjes. Uh, en dus was het gevaar ook min of meer geweken. Dat er nu toch drie mensen zijn gearresteerd alsnog... betekent dat iets voor de veiligheidssituatie in Boston? De politie heeft in ieder geval al direct laten weten... dat er nu verder geen gevaar is voor verdere aanslagen. En die, die, die arrestanten nu die zijn daar dus ook niet echt bij betrokken geweest. Hè. Het lijkt erop alsof ze hun vrienden achteraf, hun vriend Jachar... dat ze die achteraf dus in bescherming hebben willen nemen... hand boven het hoofd hebben willen houden. Dat is de indruk die deze zaak wekt. Dus niet zozeer medeplichtigheid. Goed, dankjewel voor dit laatste nieuws. Wessel de Jong vanuit Washington. Dan de Nederlandse politiek Diederik Samson, de leider van de Partij van de Arbeid... heeft een roerig weekend achter de rug. Hij negeerde de wens van zijn congres afgelopen zaterdag. Een motie tegen het strafbaar maken van illegaliteit werd uh, door het congres aangenomen... Motie daartegen. Samson zei ja. Sorry, ik leg hem naast meneer. Ik hou me aan de afspraken met de VVD. Tijd dus om eens even te kijken hoe het uh, inmiddels is in de partij. En uh, dat is een mooie gelegenheid op 1 mei, want dan is er altijd een PVDA-viering. In Arnhem is het uh, Hans ga Jij bent daar. Heb je het ja. idee dat het, dat het leeft daar? Ja, dat uh, leeft zeker. Want je hoeft maar even aan de mensen te vragen tussen het eten van een stukje saté of een gehaktballetje... of een stukje stokbrood, wat er het afgelopen weekend is gebeurd. En uh, ja, de verhalen die komen los. Ja, en wat hoor je dan zoal? Nou, wat mij opvalt, dat is het een vrij uh, gemengd beeld. Was het congres en masse uh, allemaal tegen dat voorstel... om uh, illegaliteit strafbaar te stellen? Uh, hier hoor je toch wel wat uh, genuanceerdere geluiden. Mensen die zeggen dat het uh, prima is uh, dat Samson zijn poot stijf heeft gehouden dat hij zich wel aan het regerenakkoord uh, wil houden. Dus voor zover het een representatieve steekproef zou zijn... wat ik hier heb gehouden, dan uh, ligt het toch heel erg 50-50. En niet zo uitgesproken tegen dat regeringsvoorstelpunt... als afgelopen weekend. Nou, Dat is in ieder geval uh, prettig voor voorzitter Spekman en Samsung zelf... want die komen ook later naar Arnhem. Denk ja. je dat, dat de gelegenheid ook nog wordt aangegrepen... om die andere 50 een beetje te masseren? Die dus tegen is? Ja, dat zal zeker gebeuren. Want uh, afgelopen zaterdag zei Samson ook van... Uh, ik ga uh, ook het land in om mijn standpunt helder uh, te maken. Dit is ook zo'n gelegenheid natuurlijk om nog eens een keer... zeker als daar vragen aan hem over gesteld worden... Uh, dat hij dat uh, nog eens een keer kan uitleggen. Uh, vanavond in Arnhem gaat hij ook een zogenaamde meet and greet houden. Dus dat uh, iedereen uh, vragen kan stellen aan Samson... En uh, ja, met die steun die hij ook uh, van hier in elk geval van uh, de mensen zal krijgen... dat ze het eigenlijk wel een prima besluit vinden om uh, de poot stijf te houden afgelopen zaterdag... dat zal voor hem uh, ja, toch wel eens een steun in de rug voelen... waarbij ik één kanttekening wil maken. De voorstanders hier van uh, de motie van afgelopen zaterdag... dus de mensen die uh, de illegaliteit niet strafbaar willen uh, uh, stellen... Dat zijn over het algemeen mensen die actief lid zijn van de Partij van de Arbeid. En de mensen die zeggen van prima, Samson, houd stand. Dat zijn meer de kiezers van de Partij van de Arbeid... hier bij deze bijeenkomst op 1 mei in Klarendal in Arnhem. Hans Andringa was dat. Dan gaan we terug naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gisteren middelpunt van de belangstelling natuurlijk... met de inhuldiging van koning Willem-Alexander... Vandaag opnieuw middelpunt van de belangstelling in Amsterdam. Want duizenden mensen staan daar in de rij om te kijken hoe de kerk erbij ligt. Jeroen de Jager, jij bent bij de ingang volgens mij inmiddels. Um, de mensen die nu binnenkomen, hoe lang hebben die gewacht? Dank u wel. Ik zal het meteen even vragen. Hoe lang stond u in de rij? Vanaf drie uur. Drie uur. Ja, allemaal dus hier, hè? vanaf drie uur ongeveer in de rij. Ja. Dus dat, uh, ja, dan staat u er bijna drie uur in. Ja, zes ja, uur. Nou, oh. Het zijn er ongeveer, uh, want ik heb gerekend, Lucella, duizend mensen per uur die hier uh, verwerkt worden. De laatste stand is dat er nu 4000 mensen zijn binnengeweest. Normaal haalt een nieuwe kerk ongeveer duizend bezoekers bij een goede tentoonstelling duizend bezoekers per dag. En nu zijn het er duizend per uur. Dus uh, dit is ook wel gunstig volgens mij. Waar is Paul Mostert, hier de adjunct-directeur? Dit is een gunstige expositie voor u, uh, zou ik maar zeggen, als je het als een expositie mag, uh, mag, mag zien. Ja, het is natuurlijk nooit leuk als mensen zo lang moeten wachten. Maar het is wel geweldig dat zoveel mensen het willen gaan zien. Dat is fantastisch. per uur, normaal duizend per dag. Ja, ja dat, is, dat is heel veel. Ook voor ons is dit heel erg veel. We zijn ook een beetje te overvallen, maar we vinden het natuurlijk heel leuk om de deuren zo wagenwijd open te zetten. En heeft u inmiddels nagedacht over uh, wat u nou met die bloemen ging doen? U had een prijsvraag net, maar misschien heeft u inmiddels een uur later een beter idee? Nou, ik ga eerst mijn mailbox bekijken, want ik zag al dat een heleboel voorstellen binnenkomen. Ja, dat zijn leuke ideeën, dus dat gaan we oppakken. En deze mensen dus die hier waar ik nu sta binnenkomen, die hebben net die uren in de rij gestaan en die zien het voor het eerst. Ja, ja we zien het voor het Nou, prachtig. We hebben nog niet zoveel gezien. Nee, maar... we zijn... Je ziet het voor het... Ja, maar dit is ja, prachtig. Schitterend. Gisteren nou, wel... even een klein beetje gezien voor de televisie, hè? Maar dit is, dit is nog mooier om het echt te zien. Ja, hoor. Want Dat is het volgens mij ook een beetje. Omdat we het allemaal zo op televisie hebben gezien. Zo mooi, hè? Want het was heel mooi. Ja. Wil je het toch ook in het echt zien? Ja, inderdaad. Zodat je dit in het zwart-wit had gezien op televisie, was je dan gegaan? Ik denk het niet. daar leken Nederlanders in, in ieder geval. ja hoor. Ja. Dat is wel raar, hè? En er is iets gebeurd gisteren volgens ja, mij. U wil wat zeggen? Wij, wij komen uit Slochteren. Dus... Slochteren helemaal? Nou, dat kun je rustig vertellen, want uh, dat is gewoon zo. U heeft het bij deze al verteld? Ja ja, ja, ja. Waarom? En speciaal. Ja. Wij met z'n vieren en wij met z'n vier komen hier. Ja. Ja. Mijn vrouw ook mee, ja. En, en wat hoopt u hier nou te zien? Alles is het echt wat we op de televisie gezien hebben. En als ik nu, u nu zeg dat de regalia, de kroon, de staf, het zwaard... dat dat er allemaal niet ligt? Ja, dat ligt er wel zeker. Nee, ligt er niet. Oh, nee? Nou ja, dat, dat maakt niet uit. uit. alleen voor het gebouw ja, en zo. Alleen voor het gebouw en oh. voor de... Nou, het en zo. Ja. ja. ja. Maar nee, veel plezier, hè. geniet ervan. Uh, nog even, want uh, er zijn maatregelen genomen ondertussen... omdat het zo druk was. Er waren alleen afzettingslinten bij die rij die wel 300... Twee keer 300 meter lang is uh, er zijn nu hekken geplaatst door de politie. En uh, uh, de Nieuwe Kerk is nu bezig om voor morgen, misschien, ze gaan er al even over, over nadenken, uh, koffie en water te verzorgen om de mensen in de rij een beetje te helpen. Met Jeroen de Jager was dat vanuit uh, Amsterdam. Ja, lange rijden ook op uh, sommige wegen. Een uh, behoorlijke avondspits nog wel, Jolanda uh, van der Velden. Hoe is het daar nu mee? Het gaat langzaam de goede kant op. Nog 55 kilometer file. Nog een vrij lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden af het Bunschoot is het langzaam rijden. En een aanrijding op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moorgestel 4 kilometer. Mm -hmm. far away Dat was Miss Montreal, wish I could. Zij stond gisteren op het podium in Ahoy... bij de grote feestavond voor de Nieuwe Koning. Ja, u hoorde net de telefoonpiepjes. Hier zijn ze. We staan in de wacht voor burgemeester Wolfsen van Utrecht. We moeten nog even geduld hebben. We willen met hem praten over zijn terugtreden in januari. Als zijn eerste termijn erop zit, dan houdt hij er ook mee op. In de tussentijd gaan we dan uh, praten over president Obama. Want die wilde de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba toch sluiten. Dat maakte hij gisteren bekend op het moment dat hij honderd dagen onderweg was in zijn tweede termijn. Hij had natuurlijk bij zijn aantreden al gezegd dat Guantanamo Bay dichtging. Maar het congres hield uiteindelijk dat tegen. Wesel de Jong praat hierover met Bruce Rydell, voormalig CIA-analyst en ook de Afghanistan-adviseur van Obama. Wauw. Guantanamo is een nationale schande. Het is een vernedering voor de president. Hij promised in zijn campagne dat hij he het zou sluiten. Het is nu meer dan vier jaar. Het is niet down. En het is een recruiting tool voor Al-Qaeda. Guantanamo Bay is een nationale schande. Het is een vernedering voor de president. En het inspireert terroristen. We moeten dit desperately Dus het gevangenenkamp op Cuba met de 9-11-verdachten moet absoluut sluiten, vindt ook Rydell deze voormalige CIA-analyst. Maar twee weken geleden nog werd de functie afgeschaft... van repatriëringsambtenaar voor 9 11 verdachten Dus het leek er eigenlijk op alsof Obama zich had neergelegd... bij het bestaan van Guantanamo Bay. En dan nu opeens dit sluitingsplan. Toch is Rydell niet verbaasd. Eerst is het de strike, which is een galvanizing probleem. Meer dan 100 mensen zijn nu committed to zichzelf themselves te death meer dan 100 gevangenen hebben besloten zichzelf dood te hangen. Dat is een groot probleem. And finally it's his second term in office. And he's being reminded of all the things that he promised in the first term and it is Obamas tweede termijn. Het is nu de tijd om de niet vervulde beloftes na te komen. Guantanamo staat dan hoog op de lijst. To close it down we have to have some place to put these people. And there is no place in the United States. No American community will take them. Om Gitmo te sluiten moet je een plek voor deze gevangenen vinden in de United States. En die is er niet. Deze mensen zijn neergezet als de gevaarlijkste van de wereld... die jouw familie en je kinderen zeker gaan bedreigen. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Ik was een expert witness in de prosecution van de underwear bomber Omar Farouk Abdul Muttalab. Ik was een expertgetuige in het geval van de ondergoedbomber, die een vlucht van Amsterdam naar Detroit wilde opblazen. Die is veroordeeld en veilig opgeborgen. Het Amerikaanse systeem kan dit soort gevangenen aan. Maar ik ben toch bang dat Obama weer teleurgesteld gaat worden. How do we get Guantanamo people into the American legal system has bedeviled us now for five years? I don't see any breakthrough on the horizon. Ik verwacht geen politieke doorbraak dat deze gevangenen nu opeens in Amerika berecht kunnen worden. Niet in de laatste plaats door Boston, denkt Rydell. 9/11 hangover, the 9/11 trauma had been easing in the United States. Uh, Boston has put it right back on the American agenda. Het trauma van 9/11 was een beetje aan het slijten, maar dat is nu weer volledig terug. Een verslag was dat van Wessel De Jong. Dan is het nu tijd voor de burgemeester van Utrecht. Aleid Wolfs, een goedenavond. Goedenavond. Zeg, u, u stopt ermee in januari. Ja. Uh, ja, had u dat besluit al lang geleden genomen of, of onlangs? Nee, al lang geleden. De, de burgemeester wordt benoemd voor een termijn van zes jaar. En dan loopt het automatisch af. En dan moet je gaan nadenken van wil ik nog zo'n uh, lange termijn of wil ik dat niet. En ik had me al heel tijd geleden voorgenomen dat wil ik niet. Ik geniet er nog elke dag van. Ik vind het ook een... Groot voorrecht om het te mogen zijn. Maar zes jaar is een echt een uh, mooie termijn, vind ik, in het openbaar bestuur. En als u zegt een hele tijd geleden, had u dat besloten? Wanneer was dat? Nou, ik heb eigenlijk omgekeerd geredeneerd. Uh, nooit gezegd dat ik een tweede termijn zou willen. Ik heb het al op heden altijd, na vier, vijf, zes jaar, gewisseld van functie. Qua energie, ambities en zo vind ik dat uh, goed. Ik ben ongeveer zes jaar lid van de Kamer geweest. Ongeveer zes jaar uh, rechter geweest. Nu dat ongeveer is zo zes jaar. uw cyclus? Ja, maar dan wist u beetje... dat dus eigenlijk ook al aan het begin, als ik u goed beluister. Nou, je wordt voor zes jaar benoemd, dus je weet eigenlijk met dat je benoemd wordt... dat zes jaar later precies je termijn afloopt. Zo, zo simpel ligt het eigenlijk. En nu zei uh, Diederik Samsom in zijn campagne vorig jaar... Uh, toen hij partijleider wilde worden... het is uh, beter voor Utrecht en voor Alijt-Wolfsen als hij geen tweede termijn blijft. Toen wist u het dus eigenlijk al. Waarom zei u toen niet van... Uh, nou ja, dat, die, die komt er ook helemaal niet, Diederik? Nee, maar die, dat als, zodra je bekend maakt dat je stopt, dan uh, verandert het toch iets. En mensen gaan, nou ja, nou, dan gaat u bellen en anderen gaan dan bellen. En ik vind dat je uh, vol energie uh, moet blijven werken voor de stad uh, waar je, uh, nou ja, waar je uh, benoemd bent. En ik zal de laatste dag in Utrecht ben ik even... Uh, ...optimistisch en energiek als de eerste dag. En zodra je bekend maakt dat je stopt, zo voelt dat, hè, want je termijn loopt gewoon automatisch. af. Mensen voelen wel stoppen. Dan zeggen ze, ja, uh, ga je dit nog wel doen, want dat, dat ga je toch niet afmaken als je wat nieuws oppakt. Uh, dat wil ik niet. En dus keurig volgens de afspraken die ik heb gemaakt met de raad... Uh, ...maak ik dat bekend op het moment zoals dat volgens de boekjes moet... Want dat is, dat is nu, want u heeft natuurlijk nog meer dan een half jaar te gaan. Ja, acht maanden van tevoren kreeg je een uitnodiging van de commissaris van de koningin. Dat krijgt elke burgemeester uh, voor een gesprek van uh, hoe gaat het, je termijn loopt af, wat wil je verder. Dus ik heb de commissaris uh, heel recent laten weten, die wist dat ook nog niet, van ik wil uh, geen tweede termijn. Mijn termijn loopt af en ik heb vandaag de fractievoorzitters uh, daarover geïnformeerd. Die wisten dat ook niet. Uh, en dan, ja, maar als ik wel... Herbenoemd zou willen worden, dan komt er een hele procedure met vertrouwenscommissies enzovoort. En nu moet er een. Daar heb je ook ongeveer acht maanden voor nodig om een nieuwe burgemeester te benoemen. Er moet een profielschets worden gemaakt, uh, sollicitatiecommissie. Nou, nu, u kent de hele procedures. Dat is ongeveer acht maanden, staat daarvoor. Dus dit is het moment waarop je dat bekend maakt. Ja, nu, nu is uw burgemeesterschap niet altijd over rozen gegaan. U heeft kritiek gehad, moties ja. van wantrouwen van de raad. Wat, ja. wat heeft u geleerd van die periode? Wat neemt u mee als Levenservaring naar aanleiding van, van die heftige botsingen met de raad? Ja, je hebt, ik, ik heb wel eens een beetje een grapje gemaakt, een uh, ondeugende grapje. Het is het burgemeesterschap is 50 of 51 weken per jaar uh, heel bijzonder en een groot voorrecht en heel mooi om te doen. Uh, maar er zijn ook momenten waarvan dat dingen misgaan. Je bent verantwoordelijk voor heel veel mensen en er gaan ook dingen gewoon echt letterlijk mis in de stad. Uh, dan sta je ook als eerste aan de lat om daar de kritiek over uh, te incasseren. En uh, dat hoort er gewoon bij. Daar leer je van. Alles wat fout gaat, daar leer je van. En de dingen die goed gaan, uh, die staan vaak wat minder in de aandacht. Maar het is... ik ben nooit letterlijk één dag met tegenzin uh, naar het stadhuis gegaan. Het is echt heel bijzonder. En is, om... uw, huid, is uw huid dikker geworden? Nou, weet ik eigenlijk niet. Nee, oh. ik hoop van niet eigenlijk. Want nee. kritiek vindt, is gezond. Hoort erbij, naar nou, de Utrechtse gemeenteraad, die staat al sinds uh, mensenheugenis bekend als een zeer kritische gemeenteraad. Dat is ook goed, en daarom staat Missie ook wel de stad er zo goed voor. En de stad staat er gewoon gemiddeld genomen heel goed voor, als, ook als het gaat om veiligheid. De kwesties gingen vaak om veiligheid. En ik durf te beweren dat het gebied van veiligheid de stad er historisch goed voor staat. En dat vind ik heel mooi. Maar dat kan niet zonder heftige debatten en zonder kritiek, als die kritiek terecht is. En af en toe is die kritiek ook zeer terecht geweest. Daar leer je van. Zeg, en is het nu tijd voor Alexander Pechtold in Utrecht... of is dat een vage roddel die al een paar maanden de ronde gaat... en nergens op gebaseerd is? De ervaring leert bij burgemeesters benoemingen... dat is helaas jammer voor Alexander Pechtold... maar als je naam genoemd wordt, dan word je het over het algemeen niet. Oké, okay, dus, dus hij, wordt mensen, niet. hij wordt het de kunst, niet. De kunst voor belang, nee, dat ga, ik ga er niet over... Maar de kunst voor belangstellenden is... de gemeenteraad gaat erover dat we zeggen de koningin... de koning, uh, De koning benoemt uiteindelijk op voordacht van de gemeenteraad... en van de commissaris van de koningin. Maar ik doe helemaal niet mee aan uh, dat soort uh, speculaties. Want de ervaring leert dat je mensen daarmee schaadt. En de namen die worden genoemd... Uh, over het algemeen hebben die het zeer moeilijk in zo'n procedure. Goed, meneer Wolfsen, dank u wel. Nog één vraag. Gaat u vanavond kijken? Uh, Barcelona, Bayern München? Ja, de uitslag... Uh, Lijkt me, het zal een Duitse finale gaan worden, denk ik. Maar het zal sowieso, hoop ik mooi voetbal worden. Dus toch wel de moeite waard om naar te kijken. Dank u wel. Alijt Wolfsen was dat. Dat brengt ons namelijk bij verslaggever Ronald van der Geer, want die gaat ook zeker kijken. Mooi voetbal. Ja, het is natuurlijk een beetje de vraag naar die 4-0 nederlaag van Barcelona. Ja, dat is nog maar de vraag hoe, hoe beide ploegen erin staan en waar toe Barcelona met name natuurlijk in staat is. Want het was 4-0 in de eerste wedstrijd. Normaal zou je zeggen nou, dat is uh, bekeken, maar op een of andere manier hangt er wel een soort hoop nog in Barcelona. van ja, Messi. We hebben wel vaker gekke dingen gedaan. En ja, hoe is het met Messi? Daar gaat het eigenlijk en met name om. hoe is het om. met Messi? Nou ja, nou dat weet ik niet. Uh, volgens mij goed, want hij heeft het afgelopen weekend nauwelijks gespeeld, viel in en was belangrijk voor Barcelona. In de korte periode dat hij speelde, dus het lijkt erop dat alle spierblessures uh, verleden tijd zijn. Ja, in de eerste wedstrijd liet hij helemaal niets zien. Hij zal nu ook aan eigen publiek en club verplicht zijn om het uh, vanavond tot het uiterste te gaan. Dus alleen hij kan het verschil maken. De rest van Barcelona zonder Messi is niet zo overtuigend tegen het wel zeer overtuigend acterende Bayern München. Nou, dus, met, met Arjen Robben, uh, die heeft wel benadrukt dat de ploeg waakzaam moet zijn. Van we zijn er nog niet. Nee, dat zou ik ook zeggen, want anders ga je namelijk... in een soort leunstoel dat veld op en dat is denk ik niet goed tegen, tegen Barcelona. Ze moeten eigenlijk nog één keer uh, de rug rechten... en doen wat ze ook in die eerste wedstrijd deden... namelijk precies doen wat Barcelona altijd doet. Heel snel druk zetten, heel snel jagen en razendsnel in balbezit komen... En gek genoeg, het is het spel van Barcelona. Maar als de tegenstander het doet, hebben ze er geen antwoord op. Dus dat zal vanavond ongetwijfeld door Joep Heinkes bedacht zijn... Overigens, dat is wel grappig, die coach heeft in 85, 86... als, als coach van Borussia Gladbach meegemaakt... dat hij een voorsprong van vier doelpunten uh, verspeelde. Oh, wat heerlijk toch. Ja. We hebben mensen die dat allemaal ja. weten en opzoeken. <laughs> um, Robben nog heel even, speelt hij wel? Doet hij eraan mee vanavond? Ja, er zijn, er zijn blessures bij uh, Bayern, bij, uh, bij, met name Kroos. En eigenlijk sinds Kroos niet speelt, heeft hij wel een, een vaste plek. Dus ik ga er wel vanuit dat hij uh, vanavond actief is. Kwart voor negen. De volging langs de lijn, ja. natuurlijk op radio 1. Die uitzending begint om half negen. FC Barcelona, Bayern, München 4-0 moeten ze goedmaken. Ja. Dat brengt ons bij Kameran Oela met uh, vanavond, avondspit, straks na het uh, nieuws van half zeven. Waar ga jij het over hebben? Ja, de zeker koning. weet het. ik. blijf nog even inderdaad bij de inhuldiging. Helemaal, uh, helemaal goed. Want het was zo'n prachtige dag gisteren. Hè? En. Uh... We zien het eigenlijk vandaag ook weer. We blijven blij gezichten zien. Uh, jullie uh, staan al de hele middag ook bij de Nieuwe Kerk. Lange rijen. Mensen staan drie uur te wachten. En uh, gisteren was het ook zo. Schouder aan schouder hebben gefeest. Um, mooi dat optimisme. Eindelijk dat optimisme. Het is weer terug. We kunnen het nog wel. Uh, en ik zeg laten we dat gewoon vasthouden. Zoals de koning dat gisteren ook al zei. We moeten onze talenten gebruiken, kansen grijpen. In onze kracht gaan staan. Um, dus mijn mening is wel, we moeten het optimisme... rondom de inhuldiging van de inhuldiging vasthouden. Ik ga er ook over praten met uh, speechdeskundige Huibhuurder... en met trendwatcher Lieke Lamp. Maar het liefst praat ik met u. U kunt bellen. Gratis 0800-1121. 0800-1121. Of twitteren. Hashtag eens. Hashtag oneens. Straks in uh, Avondspits. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Precies, met Jan van der Putten, half zeven. Ja, de politie van Boston heeft nog eens drie mensen gearresteerd... voor de aanslag bij de marathon. Dat meldt de politie op Twitter. Het zijn studenten-kennissen van de 19-jarige Johar Tsarnaev... die is aangeklaagd voor het plegen van de aanslag in Boston. Burgemeester Wolfsen van Utrecht stopt op 1 januari. Dan loopt zijn amstermijn van zes jaar af en zes jaar vindt hij mooi voor zo'n functie. Volgens Wolfsen geniet hij nog elke dag. Zijn besluit heeft volgens hem niets te maken met de kritiek op zijn functioneren. Kritiek is gezond, daar leer je van, zei Wolfsen zojuist op Radio 1. Het Nieuw-Republikeinsgenootschap twijfelt aan de uitleg van de politie... over de arrestatie van gisteren van Hans Maassen van het Nieuw-Republikeinsgenootschap. Volgens de politie werd die in de hectiek vlak voor de balkonscène aangezien voor iemand anders. Maar het genootschap gelooft dat niet. En de ANWB is kwaad op staatsziekenhuizen in Spanje en Portugal... die hoge rekeningen sturen aan Nederlandse vakantiegangers. De ziekenhuizen accepteren de Europese gezondheidskaart niet. Ze sturen rekeningen rechtstreeks naar de vakantiegangers... in plaats van naar hun zorgverzekeraar, zegt de ANWB. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Dat krijgt u van Marco Verhoef. Ja, na een prachtig zonnige dag begint nu de bewolking wat toe te nemen van het zuiden uit. En in de loop van de avond, maar vooral vannacht... kan er in het midden en zuiden van het land ook wat lichte regen vallen. Morgenochtend is dat ook nog het geval, dan overheerst de bewolking. In het noorden blijft het droog en heeft de zon de meeste ruimte. En na een nacht met temperaturen tussen 3 graden in Groningen en 7 in het zuiden... loopt het kwik op naar 13 graden, de kop van het Holland en op de Wadden... en tot zo'n 19 graden in het zuiden van het land. In de loop van de dag als gezegd wel weer wat meer zon, ook in het midden en zuiden. Een matige noordoostenwind waait er. Dan vrijdag en zaterdag nog steeds kans op wat neerslag. Bewolking die hier en daar wat vervelend kan zijn. Maar er is ook wel ruimte voor de zon. Temperatuur verandert weinig. En vanaf zondag lijkt het gewoon helemaal droog te worden met geregeld zon. En dan is het 16 tot 18 graden. Waar staat het nog vast? Jolanda van de Velden. Op zo'n elf plaatsen nog lange file op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaaiken en Eenbrugge 7 kilometer. Gaat alweer de goede kant op op de A58. Eindhoven richting Tilburg. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Bij Mooi nog 2 kilometer. Een camper is gekanteld op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Daardoor tussen Bezel en Belveld 3 kilometer. Verkeer kan er bij Belveld alleen via de af en de oprit langs. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oela. We moeten het optimisme van en de inhuldiging vasthouden. Tot 7 uur is dit de enige filevrije avondspits van ons land. Bel WNL. 0800 1121. Ja, wat was het gisteren? Een prachtige dag. Eén groot oranjefeest. Schouder aan schouder hebben we dat gedaan met z'n allen. Met al die Nederlanders hier en ook eh, over zee in de Caribische gebieden. Zonder al te grote incidenten. En toen dus zagen we al die blije gezichten. Woorden als crisis zijn even taboe. Sterker nog, we durven zelfs weer te dromen. Want dit is wat onze nieuwe koning gisteren zei in zijn toespraak. De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die, van al die mensen... Met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden. Als koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben. Ja, en, uh, dit waren de mooie woorden van onze koning Willem-Alexander. En ik put hoop uit deze mooie woorden... Laten we onze talenten inzetten. Laten we kansen gaan grijpen. Laten we in onze kracht gaan staan. Wat mij betreft gaan we het optimisme van de inhuldiging vasthouden. Bel WNL 0800 1121. Ja, en uh, nogmaals uh, goedenavond uh, bij deze avondspits van Omroep WNL. U kunt dus bellen gratis 0800 1121 0800 1121. Twitteren kan natuurlijk ook. Hè. Gebruik dan hashtag eens als u het met me eens bent. En bent u het oneens, dan gebruikt u natuurlijk gewoon hashtag oneens... Hashtag WNL mag natuurlijk altijd. Ik zeg, laten we het optimisme van de inhuldiging vasthouden. Daarover praat ik zo met Trent Wartje-Lieke Lamp... en ook met speechcoach Huib Want die toespraak, die toespraak van Willem-Alexander, wat was die goed? Um, en uh, wat heeft Huib nog voor tips? En hoe zit dat dan precies? Daar heb ik het met hen over. Maar ik ga ook liefst met u praten. U kunt blijven bellen. 0800 1121 En dat heeft ook gedaan Timo uit Den Haag. Timo, goedenavond. Ja, goedendag. Ik, uh, ik geloof dat ik wel begrijp je stelling. Ja. Maar ik moet het er toch mee oneens zijn, omdat ik ervan uitga dat het gevoel juist vrij moet zijn. Hm. Dus je mag uh, dankbaar zijn dat je het gevoel hebt. Je mag hopen dat het blijft, maar je moet het uh, net zo min proberen vasthouden als je vrouw. Want als je je vrouw opsluit, wordt ze doodongelukkig en verzuurd en verkranten. Nou, dat is dus ik zeg van... filosofische, filosofische woorden hoor ik hier, Timo. Maar uh, ik, ik begrijp nou, je want punt. Nou, ik ben wat ouder, dus misschien dat dat helpt. Ja, nee, ik, ik, begrijp, ik begrijp helemaal je punt. Uh, okay. maar, maar mag ik je nog iets vragen? Ja. Want uh, optimisme, is het wel tijd voor optimisme? Nou ja, uh, opt je, wordt, je wordt meestal optimistisch geboren. En ook, heb ik begrepen, ligt ook aan de tijd waarin je opgroeit. Als je in de crisisjaren opgroeit... Dan word je vanzelf wat optimistischer, heb ik begrepen. En als je in vette jaren opgroeit... dan word je misschien vanzelf wat pessimistischer. Zo, ja. Zoiets was het? Ja. Nee, dat, dus dat... dat ligt per generatie, Verschilt per generatie. Nou, helemaal helder. Dank je wel voor het inbellen, Timo uit Joop. Den Haag. En u kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Ik kijk even naar Twitter, want Twitter kan natuurlijk ook. Stefan Satijn, die zegt... zo is dat, trots op ons land. En de sociale media, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Lekker kort en krachtig... Zo is dat. En zo is dat, is de reactie op. We moeten het optimisme van de inhuldiging vasthouden. Dat is mijn mening. Uh, eens even kijken. Albert Roelen, imagostratege, die zegt... Uh, graag, maar uh, met welk verhaal dan? Dit kabinet lijkt er geen te hebben. Wie wel? Ik ga erover uh, praten met Lieke Lamp. Zij is uh, trendwatcher. Lieke, goedenavond. Goedenavond. Ben je het met me eens? Uh, ja, gedeeltelijk wel. Ik ben het eens met de eerste manier ook van er is natuurlijk geen sprake van moeten. Dan wordt het een soort uh, uh, ja, uh, doekje ja. voor het bloeden, wordt een soort opgelegd iets. Maar je kan er natuurlijk wel iets aan doen om het, uh, om het toch enigszins vast te houden. En dat is uh, elkaar niet te put in praten. En dat is iets wat ook vanuit de politiek natuurlijk uh, gezegd werd door uh, Rutte onder andere, die ook zei van we moeten nou, uh, nou ja, gaan uitgeven werd al groot gezegd. Maar Precies. hij bloeden ermee hebben. We moeten weer vertrouwen hebben, we moeten weer hoop hebben. En dat is ook wat Willem Alexander in zijn, uh, in zijn speech uh, eigenlijk benadrukt. Het wederkerige vertrouwen wat we moeten hebben. Ja. Terug naar die menselijke maat. Um, we, ik zeg altijd, we komen van een hele periode van rust, regelmaat en reinheid. Wat door de generatie boven ons eigenlijk weggeschopt is. Want er moest licht, lucht en liefde. Precies. En dat was een beetje die opstandige generatie. Ja. En de jonge generatie die nu komt en die zijn kracht laat zien in Willem-Alexander. Dat is een generatie van hulp, hoop en houvast. Hulp, hoop en hou vast. Kijk, de, de drie haas, die gaan we ja. opschrijven: hulp, uh, hoop en uh, hou vast. Ja. Maar wat, wat ik zo mooi vond als we naar die toespraak al kijken, hè, waar, waar de koning het zelf over had. Vindingrijkheid, ijver en openheid. Dat is onze kracht als Nederlanders. Dat waren we eigenlijk de afgelopen paar jaar alweer vergeten, lijkt het wel. Ja, nou ja, dat is die, die, die trots die je eigenlijk moet voelen. als, als Nederlander zijnde. En dat, dat werd heel erg benadrukt. Ook in het hele uh, uh, programma van de dag. Hè. Het was een soort. wat de uh, Verenigde Staten deden met de Olympische Spelen. Die lieten de heel der land zien. Nou, dat hadden wij natuurlijk met die, met die, met die rondvaart. Met de Koningsvaart, de van de, ja. Ja, de Koningsvaart van de bent André Rieu, de Voice Kist, de Ballet. Uh, Langnek, Boer zoekt vrouw, Epke Zonderland. Want we ook Alles de waar we trots op is. mogen zijn in dit land. Huh? Alles waar we eigenlijk zo trots op mogen Alles zijn. Alles waar he? we trots op zijn, dat lieten we daar zien. En dat gaf ook de saamhorigheid aan van de verschillende groepen mensen. He, je had ja. inderdaad een, een dj met een, met een officieel uh, orkest. Je had uh, nou ja, de Jostie-band en je had het ballet. En je had André nou, Rieu en de ja. Voice Kisses. Er was geen onderscheid tussen de groepen. Het is echt een, uh, een poging geweest om, om alle verschillende uh, groeperingen... binnen dat land samen te brengen, Kijk, eigenlijk. iedereen uh, iedereen erbij betrekken. Nu hebben we het over dat optimisme. Jij zei net al, uh, premier Rutte, die zijn inderdaad een paar weken geleden, we moeten meer gaan uitgeven. Want meer uitgeven, dan gaat de economie weer draaien. En dat is wat we nu nodig hebben. En ja. um, ja, we om... moeten we weer vertrouwen hebben. En, en, het en gaat dat het dat meer dan dat ja. uitgeven moet eigenlijk de nadruk liggen, vind ik dan ook, op dat vertrouwen. En dat, dat deed Willem-Alexander gisteren wel heel erg goed. Inderdaad met dat wederkerig vertrouwen. Wat hij overnam overigens van zijn moeder, die dat al in een kerstrede had genoemd. Ja. Uh, en dat hebben we nodig, want we zitten ook in, een, in een, een, een periode van ons systematiseren, zoals wij dat noemen. We hebben ons vertrouwen in de overheid verloren, we hebben ons vertrouwen in de grote bedrijven verloren. En we moeten het nu met elkaar gaan doen, in menselijke mate, samenredzaamheid van de mensen in de maatschappij. En daar moet dat vertrouwen op, op uh, terugkomen eigenlijk. Ja, en ik zie hier een tweet binnenkomen van Edwin Vierkant die zegt, helemaal goed, heb vertrouwen. Uh, gaat het ons dat lukken, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat er een positieve upswing is. En uh, we moeten natuurlijk ook wel weer zitten in die crisis. Nou, dan kan je natuurlijk met z'n allen helemaal blijven simpen, eindeloos. Hè, dat enorme mopperen wat we hebben gehad... dat is eigenlijk een soort wanhoop geweest en geen uitweg zien. Dan gaan mensen ja. altijd enorm trappen. Uh, en nu zie je langzamerhand dat keren van... nou, we gaan er gewoon met elkaar weer wat leuks van maken. We weten dat we een paar stapjes terug moeten... Uh -huh. We beseffen ook dat dat niet binnen een paar jaar weer op het oude niveau is. Nee. Maar we zijn een jonge, krachtige generatie met levenslust, met hoop. En uh, we komen daar wel weer. Uh, oh. En daarbij zie je wel die hele trots op Nederland. Dat wil ik nog wel even noemen als, als iets heel uh, grappigs. Ook gisteren vond ik dat met, uh, met de koning en de koningin die natuurlijk Nederlandse uh, mensen... Hè? Uh, Jan Taminau voor die jurk en ja, uh, Armin toch? van Buren voor die muziek. Uh, koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar, was het na de oorlog. Ja. En nu zie je op een gegeven moment ook echt... De koning wordt gebruikt als PR-marketing voor... Uh, voor Nederland. Ja, ik word er wel heel erg gelukkig van. Hè. Maar ik hoorde de positieve upswing. Ik hoorde een onsystematisering. En de drie ha's. Uh, wat was het? Hulp, Hulp hoop en houvast. En hou vast. Ja. Helemaal goed. Twent was je Lieke Lamp van het duo. Hè, samen met haar uh, echtgenoot, uh, Richard. Dankjewel. Graag gedaan. En ik ga verder kijken wat er uh, nog meer gebeurt. Ik zie hier bijvoorbeeld een, een tweet binnenkomen van uh, Serman. Die zegt de uh, hashtag eens. Maar hier kun je toch niet mee... Oneens zijn, kameran. En uh, dat kan blijkbaar wel, want ik zie hier ook een tweet van uh, Richard binnenkomen. Die zegt alsof een poppenkast ala Jan Klaassen en Katrijn een crisis kunnen verbloemen. Wat een grap. En dan komt hij hoor, oneens. U kunt ook bellen als u het oneens met me bent, maar ook als u het met me eens bent. En volgens mij is dat uh, meneer Jansen uit Groesbeek, die het met me eens, toch? Ja, ik ben het uh, wel met u eens dat we elkaar moeten vertrouwen. Maar ik uh, ben het vooral eens met uh, de oproep van de koning... Die ja, gisteren aan het begin van zijn derde alinea in zijn toespraak noemde. Ja. Dat het vertrouwen, de democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. En het vertrouwen van de burgers in hun overheid. Ja. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar dus, en dat is dus wat op VVD-kabinetten absoluut niet doen. Het recht is dus verzoek. Je kunt, uh, je maar uh, even uw punt, want dit, dit, is, dit is pas het tweede opeenvolgende kabinet uh, waar de VVD in zit. Daarvoor zat er een kabinet uh, CDA Partij van de Arbeid. Um, maar u vindt dat deze kabinetten, Rutte vindt u, um, dat die dat niet doen? Geen vertrouwen? U maakt uh, een fout. De afgelopen 30 jaar heeft meer dan, uh, dan 20 jaar de VVD in het kabinet gezeten. Zeker, zeker. maar dat ik uh, dat, dat niet. dat beleid wat, wat, wat Lubbers en Wiegel ingezet hebben ja? met die overheid volledig afbreken. Mm -hmm. De markt kan alles beter. Lubbers heeft ook volgens de, de Amst eet afschaffen... Maar wat dat zegt u dan? Wat wilt, om... maar wat wilt u dan? Want dat is, laten we niet lubbers en uh, wiegel erbij halen. Wat wilt u dan vandaag de dag? Ik wil, wat ik wil is dat Rutte en consorten beseffen dat het vertrouwen wat ze, waar ze om vragen, ja? dat ze dat zelf iedere dag met iedere maatregel die ze treffen, wordt dat vertrouwen de grond ingeboord. Hm. Een mens weet niet of hij morgen nog uh, een baan heeft. Een ja, mens maar, maar weet dat is, niet maar of hij dat... Dat morgen pensioen heeft. Maar u heeft dus ook gewoon hulphoop en houvast nodig, zoals Lieke Lam net zei. Ja, maar dat vinden we niet bij de kabinetten die zeggen... bij de burgers en bij de minima, de, de sociale nou, huurders... daar halen we het geld weg en de villa-belasting houden we intact. Maar meneer Jansen, we hadden, ik was net zo optimistisch gestemd. Ja. Ik dacht, we kunnen juist dat uh, vertrouwen. We kunnen elkaar in plaats van de put in te praten, juist eruit. Maar dit, uh, dit gaat niet goed. U, uh, u praat uh, ons weer de put in. Nee, ik praat niet de put in. Ik praat zoals het werkelijk is. Ah, oké. Okay. Uh, precies uh, precies nou... wat, die andere, wat die andere meneer ook zei. Ja. Van, het is geen poppenkast dat je aan een pop kunt trekken. Uw punt is... De koning heeft ons perspectief geboden... Helder. De koning heeft ons de weg gewezen en nu de kabinet er nog achteraan. Helemaal goed. Meneer Jans uit Groesbeek, volgens mij uh, is het bij u thuis ook een soort avondspits aan het worden. Want uh, er wordt door iemand anders inmiddels ook uh, gebeld. Dank voor het inbellen. Ik ga snel door naar een volgende bellen. Zo zien we niet iedereen is het met me eens. Even kijken wat uh, meneer De Haan uit Schelling Wouden te zeggen heeft. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik ben het in grote lijnen wel met je eens natuurlijk. Kijk. Hulp, hoop en houvast. Ja, het zijn allemaal prachtige uh, bewoordingen. En hoffelijkheid zou ik er dan uh, bij toe. Hoffelijkheid, maar natuurlijk. We gaan haar haast verzamelen vanavond. Uh, ja, kijk, ik zit in de cliëntenraad van Dienstwerk en inkomen. En dat mm -hmm. is dan uh, de sociaal dienst van Amsterdam. En... Wij proberen heel erg de bevolking die heel erg terzijde is geschoven ook mee te laten doen. Ja. Het, is het, het regeringsbeleid, alle kwetsbare mensen die moeten geholpen worden, maar de burger, de buurman, de buurvrouw, die moet een helpende hand toesteken. Ja, maar en hoe gaan we dat doen? Maar dat volgens mij door juist ons te focussen op talenten, en ieder heeft toch gewoon een talent, en we moeten juist de kansen gaan zien. De kansen die misschien ook wel deze crisis biedt, toch? Ja, maar uh, de mensen die die kansen hebben, want ik ben helemaal met je eens, iedereen kan iets presteren, die, die mensen hebben veel meer in hun macht dan, uh, dan wordt, uh, wordt, uh, wordt, wordt, uh, wordt bezien, zeg maar. En uh, er zijn zoveel mensen die uh, door de allerlei ingewikkelde wetten regelgeving echt geen weg meer weten uh, waar ze het zoeken moeten. Dus Helder. U, uw, punt is, uh, uw, uw, uw, uw punt is duidelijk. U maakt zich uh, nog wel zorgen om bepaalde mensen in de samenleving. Maar uh, u bent het met me eens dat, uh, dat we moeten voortbeduren uh, op die kans die de crisis geeft. Dank u wel voor het inbellen. Marco de Haan uit Schellingwouden. Het is kwart voor zeven precies. U luistert naar Radio 1. Dit is de avondspits van WNL. Fielen vrij. U mag wel bellen. 0800-1121. 0800-1121. Twitteren mag ook. En wat moet u dan tweeten? Nou, misschien een reactie op mijn mening van vanavond. Ik zeg, we moeten het optimisme van de inhuldiging vasthouden. Ik sprak net al met trendwatcher Lieke Lamp. En die was het me, me eens, maar die kwam ook nog met mooie woorden. Die zegt, hulp, hoop en hou vast, dat is wat we nodig hebben. Hoffelijkheid werd er net dan uh, toegevoegd. Wat mij betreft ook nog humor erbij. Uh, eens even kijken wat er uh, op Twitter wordt gezegd. Bram Jonker die gebruikt hashtag eens. Cynisme is zo makkelijk. En we hebben juist positivisme nodig... Prima als dit het momentum is. Uh, Peter de Man is het hashtag oneens. Welk optimisme? Uh, inhuldiging is alleen maar een farce van een overbetaalde mede-Nederlander. Nou meneer de Man, uh, uw mening is duidelijk. Dat is niet de mijne. En Tom Luijten die twittert hashtag eens, maar wel liever... Optimistisch, realistisch. Tom Luijten, wij kunnen elkaar de hand schudden, daar ben ik het helemaal met je eens. 0801121, en die komt zo in de uitzending, kunnen we me meepraten? Dat heeft uh, ook uh, Karel Smekers gedaan uit Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bent ik... u het met me eens, uh, optimisme? Sorry? Tijd voor optimisme? Ja, maar dat is altijd tijd voor optimisme. We wonen in een hartstikke rijk land. Wat is dat nou van onzin? Ja. Wat allemaal verhaald is geworden? Kijk, twee jaar geleden komt Rut en die zegt, we gaan sombere tijden tegemoet. De mm -hmm. mensen strikken zich dood, er wordt minder geïnvesteerd, er wordt minder gekocht en hij zegt, we gaan bezuinigen. Er wordt niks bezuinigd, er worden meer kosten gemaakt. Mm -hmm. Ambtenaren zijn nog niet ontslagen, dat is bezuinigen. Dat betalen we met vrouw 20% minder eraan. U zegt, hij zegt, dan niet, is... kooit de mensen meer op kosten en hij zegt somber. Nu merkt hij tot er geen omzetten meer gecreëerd worden, veel minder btw-afdracht en dergelijke. Nu begint hij, tweeënhalf twee weken geleden, begint hij te vertellen over een auto kopen. Hij trekt de gezichten, in hij moet lachen. Nou, hij plaats... maar, maar we gaan het nu helemaal op de premier betrekken. Het is toch breder dan alleen de premier? Wij kunnen toch ook gewoon de krachten uh, oh, oh, van onszelf? Oh, oh, nee, hij bepaalt mede het beleid. Ja, maar, Kijk, maar wij, nee, wij... Nee, nee, nee, hij bepaalt... nou, nou, nou. nou. Kijk, en ik vind dat, ja, uiteraard, u, u vraagt mij in terwijl ik ga mijn mening geven. Nee, zeker, en... maar, maar de, ik zeg juist, de koning, die sprak gisteren hele mooie woorden. Want en... die, die had het erover, dat uh, we, we zijn een land van een samenspel van mensen met talenten, klein en groot. vindingrijkheid, ah, ja. ijver en openheid hebben ons gebracht waar we nu staan. Ja, maar twee jaar geleden werd er te gedrukt, maar de kopping gedrukt met een te somber Tuurlijk moet Je moet in, je inhaken op de omstandigheden en de, de crisis die er is. Uiteraard ben ik het volledig mee eens. Maar okay. doe dat op een normale manier. En ja. laat zien dat je zelf ook iets doet. Dat je zelf als overheid ook inlevert. Maar okay. dat gebeurt niet. U zegt, dat werk aan de winkel. u zegt dus eigenlijk werk aan de winkel voor, uh, voor, het, uh, voor de regering. eigenlijk Met de nieuwe staatshoofd uh, aan, het, uh, aan het roer. Um, uh, maar u bent het wel eens. Dus dank voor het inbellen vanuit het zuiden van het land uit Maastricht. Karel Smeekers, ik kijk even op. Twitter-NATO's eh, die zegt hashtag eens met negatieve zuurpruimerij... vingers wijze wijzen. En afgunst is nog nooit iets goed bereikt. Helemaal eens. En eh, Ron Loontjes die vindt het allemaal maar gezwets hier op de radio. Eerst de drie W's, de drie A's, de drie J's en nu de drie H's. Nu het vertrouwen van het kabinet nog, twittert hij. Eens even kijken, Miranda die, die twittert... Uh, hulp, houden en hou vast, het optimisme van Oranje en kracht van het collectief. Hashtag verkenning, herkenning, erkenning... Het is vandaag wel een beetje een, een, een, een taalvirtuoze uitzending aan het worden. En uh, we hebben ook nog kaart drie. Uh, het is fantastisch. Um, maar we blijven ook hier uh, serieuze radio maken. Want dat is, uh, dat is wat we doen op Radio 1 met WNL. Optimisme. En uh, dat optimisme dat werd me eigenlijk gisteren getriggerd door onze nieuwe koning. Toen hij uh, mooie woorden sprak, toen hij zijn uh, toespraak hield in de Nieuwe Kerk, dacht ik... kijk. Dit is nou een land waarin ik leven wil. Een land eh, van optimisme, eh, en opt maar ook een land waar we terugkijken, waar we vandaan komen. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Dat is wat hij zei en ik weet zeker dat één iemand heel bijzonder heeft geluisterd naar die toespraak. Dat is Huib de speech speechcoach van Nederland. Huip, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, ten eerste, je hebt het al vannacht uh, eerder bij, uh, bij WNO op de radio gezegd, maar die toespraak was heel goed. Je gaf het zelfs een negen, geloof ik, hè? Ja, absoluut. Ik vond het echt een uitstekende toespraak, ja. Ja, en wat vond je daar zo goed aan? Nou, het was echt duidelijk een verhaal waar heel goed over nagedacht had. Vanuit de achtergrond dat Willem-Alexander echt een ja, transformatie heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. nog Maar een paar jaar geleden werd hij toch een beetje gezien als de prins Pils. Die stond mee te hokken, te met de, sporten, te met de, de sporters. En nu uh, ja, wordt hij toch steeds serieuzer genomen. En het ging al bij dat interview met Maxima al meer die kant op. En deze speech die hij nu hield, was echt dé kans voor hem om die laatste slag naar de bevolking te maken. En dat heeft hij gewoon gedaan. Hij heeft, echt, uh, hij heeft gisteren gewoon met vlag en wimpel geslaagd voor wat hij moest doen. En dat was... Ja, warme gevoelens bij mensen zien op te roepen, ja. hoop uh, doen leven en een gevoel van binding creëren. En dat heeft hij allemaal gedaan. Ja, het hoop is mooi dat woord uh, gebruikt, want het zat natuurlijk ook in zijn toespraak, de hoop van ons land. Um, uh, bijna toespraak waarvan ik kan zeggen, invloeden vanuit uh, de VS, hè? Ja, absoluut. Ja, en dat is, uh, veel mensen die denken dat speech uh, gaat over het zenden van informatie. Maar het gaat eigenlijk vooral om echt je publiek mee weten te krijgen door emoties op te roepen. En uh, wij gaan daar zelf ook een, een uh, nationaal presentatiesymposium op 11 juni gaan we daarover organiseren. Dat gaat over het oproepen van emoties. En hij had gisteren eigenlijk ook een hele duidelijke taak van tevoren. Hij moest ja, de sympathie van mensen zien te winnen en hij moest ook zijn eigen autoriteit zien te versterken. Hè? Want je wordt toch koning, dus mensen moet je ook echt serieus nemen. En hij heeft eigenlijk allebei die dingen gedaan in die speech. Hij wist enorm goed een band uh, te creëren met het publiek. En vervolgens was ook hetgene wat hij over zijn moeder zei... dat was ook gewoon een schop in de roos. Dat kwam echt aan. En dat emotioneerde mensen uh, zowel thuis als daar in de kerk. Ja, we zagen het een, uh, een lange, uh, bijna minutenlang... Uh, applaus voor, uh, voor prinses Beatrix. Um, ja. En je hebt het over emotie. Ja, emotieoproep Happy Bongers, die twittert ook... Uh, hashtag eens, economie is psychologie, crisis is ook een emotie. Um, denk, denk je dat, ik zeg, hè, we moeten dat optimisme vasthouden. Denk je dat het ook echt zo werkt? Dat, dat we na gisteren, na, na, dat we dit feest hebben meegemaakt met z'n allen... nu mensen drie uur lang in de rij weer staan met de nieuwe kerk... om die kerk in te mogen. Is dat, is dat wat we nodig hebben? Dat we op die manier weer een beetje hoop ja. krijgen? Ja, absoluut. En ik denk wel dat echt positivisme... Kijk, je hebt het blije positivisme van met z'n allen... Holsen en Drinken en André uh, Rieu... bij wijze van spreken en Armin ja. van Buren... Uh, zonder iets aan hun prestaties af te doen... Uh, want ik vond het geweldig wat ze deden. Maar er is iets anders dan een feestje vieren met z'n allen... of echt positivisme. En echt positivisme is toch gestoeld op de gedachte... dat we inderdaad ja, toch in een wat, een wat moeilijkere tijd zitten... maar dat je vervolgens, uh, als je tegenover zo'n lastige tijd staat... daar op twee manieren mee om kan gaan... Namelijk zeuren of eh, tegen iedereen hard doen en iedereen een schop onder ze kont geven. Of toch vanuit een dieper begrip, een bepaald mededogen, zeggen van: jongens, luister eens, dus we zijn hier gewoon met z'n allen met mensen bij elkaar. En we kunnen gewoon ontzettend veel. En dat vond ik gisteren aan de speech echt heel goed. Ten eerste. Eh, zette hij dus die waarheid in het begin neer, van nou, het is gewoon crisis en we leven in onzekere tijden. Maar vervolgens maakte hij echt die koppeling naar we kunnen het. En toen noemde hij ook echt specifiek die vijf herauten. En dat vond ik heel erg sterk. Dat hij echt zei van deze mensen die belichamen voor mij wat wij als Nederland zijn. En dat is eventjes vanuit spitschrijvers jargon, nee, want dat ben ik van oorsprong. Precies. Is dat ontzettend knap. Je wil, je wil een beetje weg uit de algemene woorden en je wil echt naar specifieke mensen toe. En dat, ja, dat is echt heel knap, dat hij dat zo gedaan heeft. Ja, want hij, hij, hij noemde echt die vijf en vijf bijzondere landgenoten staan daarvoor symbool. En wat die vervolgens zijn, achter hen staan honderdduizenden anderen. Ja. Dat waren ja. wij dan allemaal. Ja, absoluut. Nou ja, en dat is gewoon, weet je, op het moment dat je het op zo'n manier zegt... dan gaat het bij mensen leven. En ja, in de politiek proberen veel mensen het om, om dit soort visionaire teksten uit te spreken. Zeker rond de verkiezing. Maar ik vind dat hij daar nu echt heel goed in geslaagd is. En Kijk. ja, dat roept dus ook echt emoties bij mensen op. Heel goed. Jij gaat denk ik al die toespraken die nog komen, gaan uh, bijzonder volgen. Ja. Absoluut, ja. Helemaal goed. Huip Hüdig van Speak to Inspire, de speechcoach van Nederland. Uh, dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen. En ik ga snel door naar Twitter. Mark Westerdorp, die zegt... Hashtag eens van beide pakken neerzitten. Wordt het ook niet beter? Samen gaan we het maken? Hashtag Cameron, hashtag WNL, hashtag Avondspits. Kijk, dat zijn nogal wat uh, hashtags. En Vincent van den Berg, die zegt... Hashtag WNL, eens weg met die somberheid. Laat gisteren een nationale doorstart zijn. Mooi. Laat gisteren een nationale doorstart... Start zijn. Dat vind ik dat zijn, vind ik mooie woorden. Eens even kijken of meneer Keizer uit Putten het daar ook mee eens is. Goedenavond. Ja, goedenavond uh, Tangeran. Ja. Uh, ik heb met heel veel belangstelling geluisterd. Uh, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Uh -huh. uh, maar ik vind het juist zo mooi dat ik het tegelijkertijd ook zo jammer vind. Want de Prins heeft inderdaad hele mooie woorden gesproken: over saamhorigheid. Over, uh, nou, eh, samen en ook eh, eenheid door verscheidenheid, heeft hij ook gezegd. Maar wat ik nou zo jammer vind, is dat op het moment dat de politiek zich daar niet aan houdt, op het moment dat die saamhorigheid in het gedrang komt, dan mag de koning op een gegeven moment zijn mond niet meer open doen. Mm -hmm. Misschien snap je wel wat ik bedoel. Ja. We hebben dus een monarchie, constitutionele monarchie. Die zich helaas in een aantal opzichten zich niet met de politiek mag bemoeien. Dus oh. aan de ene kant vind ik ja. het heel fijn. Oké. Okay. Ja, ja, hè. Je snapt het. Ik, bedoel, ik, ik, begrijp, hè, van, helemaal, ik begrijp helemaal wat je ja, bedoelt. Dus aan de ene kant... Maar inderdaad, ja. als erop aankomt, als die saamhorigheid in het gedrang komt... dan mag de koning zijn mond niet open doen. En dat vind ik nou juist zo jammer. Omdat Duidelijk. Ja, u, uw, ja. punt is, uw punt is helemaal duidelijk. Dank, uh, dank voor het uh, inbellen. Ik kijk even op Twitter. Uh, mevrouw Rijmakers van de Pol die zegt bij presentatie voorjaarsnoten... zei de wethouder Financiën, Yvonne van Murillo, crisis. Misschien is dit wel de nieuwe werkelijkheid. Kijk, zo kunnen we het uh, ook zien. Uh, eens even kijken. We gaan naar een volgende bellen. Volgens mij iemand die met me oneens is. Meneer Huip uit Hoofddorp. Hallo? Nee, meneer Bouwman uit Den Haag. Goedenavond. Ja, ik ben er nog. Goedenavond. Ja, zegt u maar. Nou, ik moet zeggen dat uh, ik vind uh, dat we optimistisch uh, kunnen en mogen zijn. Zeker ook na de toespraak uh, van uh, de koning. Uh, ja. Ik denk, dat het, maar ik denk dat, het op, dat het optimisme primair van de burgers uit moet gaan. Want ik ben heel erg bang dat we het optimisme niet te kunnen verwachten van de overheid. Nog sterker, ik zie in de overheid, in, daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Ik vind dat de overheid de laatste tientallen jaren... ...en gewoon tot een vijand van de burgerij is geworden. Ja. Um, daar, heb ik, daar zijn heel veel redenen voor uit te voeren, voor aan te voeren. Um, ze komen heel vaak toch op eerdere. Maar, moet, maar, maar u gaat. Maar, maar, kijk, en dat vind ik zo jammer. Want wat bij mij bij optimisme ook past, is dat we niet alleen naar de overheid moeten wijzen, maar gewoon nee, een lekker ja, zelf nee, moeten nee, doen. Maar dat, nee, maar dat, dat wil ik ook benadrukken. Ik vind dat het optimisme. Dus met name van de burgerij moet komen, moeten proberen. Uh, ons binnen aan te trekken wat de overheid, dat de ander ja. van Want van de overheid, valt naar mijn idee voorlopig niets te verwachten. Helemaal heel... duidelijk. Ja. U hoort, uh, u hoort ja. het uh, muziekje, dat betekent dat, we, dat u de laatste bellen van de avond uh, was. Ik kijk nog heel snel op Twitter. Ik eindig met een tweet van de meneer Van Rest. Hashtag eens, brood en spelen houden het volk tevreden. Populisten zijn niet aan het woord geweest. Kijk, dat zijn mooie woorden. Zometeen op deze zender gaat de kunststof verder, want voor ons zit het erop. De Boran van Dam is vanavond een gast, documentairemaker. Uh, en omroep WNL die is er uh, morgenochtend weer vanaf uh, 7 uur op Nederland 1. Met een nieuwe uitzending van Vandaag de Dag. Leonie de Braak die presenteert en ze heeft de gast. Mark Turlings, advocaat. En uh, ook internet-expert Danny Mekertje schrijft aan. Morgenochtend dus vanaf 7 uur op Nederland 1. Volg ons op Twitter. Twitter.com slash Tot morgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag.